Katrien Straatman met het NOS Journaal. In heel Afrika zijn nu officieel meer dan een miljoen coronabesmettingen gemeld. Meer dan de helft daarvan in Zuid-Afrika. Ook Egypte, Nigeria, Ghana en Algerije zijn zwaar getroffen. Volgens experts is het werkelijke aantal, tot, totale aantal besmettingen in Afrika veel hoger. Ze schatten dat het gaat om minstens vijf miljoen. Veel blijft onder de radar omdat er niet genoeg wordt getest. De Wereldgezondheidsorganisatie noemt de mijlpaal van een miljoen officiële besmettingen een kantelpunt. Het virus verspreidt zich nu buiten de steden naar het achterland waar weinig mogelijkheden zijn voor gezondheidszorg. In Libanon zijn 16 mensen opgepakt voor de mogelijke betrokkenheid bij de jarenlange opslag van een grote hoeveelheid ammoniumnitraat in de haven van Beirut. De loods waarin dit lag opgeslagen ontplofte dinsdag en verwoeste de haven en een deel van de stad. Onder de arrestanten bevindt zich ook de topman van de haven. Meer dan 150.000 bedrijven hebben tot nu toe gebruik gemaakt van speciale coronaregelingen van banken. Zo kunnen bedrijven uitstel van betaling aanvragen of extra krediet krijgen. In totaal is daar nu 22 miljard euro mee gemoeid, zegt de Nederlandse Vereniging van Banken. Een maand geleden was dat nog 19 miljard. Ook consumenten kunnen een betaalpauze krijgen voor het aflossen van hun hypotheek. Ruim 32.000 mensen hebben dat al gedaan. President Trump verbiedt Amerikaanse bedrijven zaken te doen met het bedrijf achter de populaire Chinese video-app TikTok. Een decreet dat hij heeft ondertekend gaat over 45 dagen in. Trump wil op die manier het gebruik van de app onmogelijk maken. Vorige week kondigde hij al aan dat hij TikTok wil verbieden omdat de app informatie van Amerikaanse gebruikers zou delen met China. Het weer zonnig en warm met temperaturen vanmiddag van 31 tot 35 graden. Vanavond is het nog lang warm, pas na middernacht koelt het wat af. Morgen verloopt opnieuw droog en zonnig en het is dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen files...